9 uur, het NOS Journaal, door Megens. In het Goffertstadion in Nijmegen woedt brand. De vlammen slaan uit het dak van de Gaanderij, het businessgedeelte van het NEC-stadion. De tribunes staan niet in brand. De brand werd ontdekt door een schoonmaakster... die vanochtend vuur zag bij de centrale bar van de Gaanderij. Brandweerkorpsen uit de wijde omgeving van Nijmegen zijn opgeroepen om te helpen. bluswater wordt aangevoerd vanuit gebouwen op enkele honderden meters afstand... Een deel van het Goffertpark is afgesloten. NEC roept zijn supporters via Twitter op niet naar het stadion te komen. Iran zegt met succes een lange afstandsraket te hebben getest. Voor vandaag is nog een test aangekondigd. De proef met de raketten die Israël en Amerikaanse bases in het Midden-Oosten kunnen bereiken... werd vorige week nog uitgesteld. De raketproeven maken deel uit van de tiendaagse marineoefening in de straat van Hormuz...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 Kok blikt in het gesprek terug op de introductie van de euro tien jaar geleden. Hij vindt dat er toen hardere maatregelen genomen hadden moeten worden om ervoor te zorgen dat de schulden van de landen niet verder zouden oplopen. Maar daar was geen politieke meerderheid voor, benadrukt hij. Kok verwijt de huidige regeringsleiders dat niemand zich echt verantwoordelijk voelt voor de euro. Hij blijft vertrouwen houden in de munt. Kok zegt dat Nederland en andere eurolanden veel profijt hebben van de eenheidsmunt.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 Maar het verwijderen van de containers neemt wel een jaar in beslag. Het weer vooral in het oosten en zuiden bewolkt en regenachtig. Vanuit het westen klaart het op en gaat de zon schijnen. Vanmiddag buien bij een matige tot vrij krachtige westenwind. en Het wordt vandaag zo'n 10 graden. Stel, er zijn twee fabrieken. Bij beide fabrieken werken aardige mensen. Ze maken mooie dingen en meer dan genoeg winst. Alleen die ene fabriek doet het net anders...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 Goedemorgen, het is vier minuten over negen. Wij zijn benieuwd hoe het gaat met die brand in het Goffertstadion in Nijmegen. Het stadion van uh, NEC. We hopen zo uh, te spreken met de politiewoordvoerder of de brandweer. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren. Eerst naar meer van de mannen van de leer: Wellink en Kok. Om te beginnen bij Wellink. oud-president van de Nederlandse bank. Nou Wellink, vindt dat de Europese Centrale Bank veel te ver gaat met de kredietverlening aan banken. Het gaat dan om driejarige leningen. Ik vind die termijn erg lang. Uh, je moet zich voorstellen dat bij deze rente van, uh, van 1% en een volstrekte vrijheid om met dat geld wat te doen, dat je eigenlijk die banken gewoon, uh, wat wij noemen, solvabiliteitssteun aan het geven bent. Dan naar Kok, oud-premier Wim Kok. Hij hekelde vanochtend in onze uitzending... het gebrek aan daadkracht van de regeringsleiders... toen de schuldencrisis begon in 2010. Hij vindt dat er toen veel te lax is gereageerd... door de Europese regeringsleiders... toen de problemen in Griekenland aan de oppervlakte kwamen. Dat komt door besluiteloosheid. Dat komt door ingewikkelde besluitvormingsprocedures in Europa. Dat komt ook een beetje door de vraag dat niemand overduidelijk verantwoordelijk is... wie is verantwoordelijk voor wat. Dus het is dus een wat onderzichtig geheel. En eh, het komt ook voort uit angst, denk ik... van veel regeringsleiders... om het beetje bij de naam te noemen... en te zeggen... we moeten nu ook eh, interveneren. Niet in de eerste plaats omdat we Grieken willen helpen... of Italianen willen helpen... maar omdat we onszelf willen helpen. We moeten samen een stevige slag slaan... om te zorgen dat die euro door dat zware weer heen komt. En dat is onvoldoende gebeurt. En Wellink is het helemaal eens met Cox. Hij wil van, wil van die besluiteloosheid, dat getreuzel... ook nog wel een voorbeeld geven. Vorig jaar mei is beslist over een uh, stabiliteitsfonds. Uh, laat ik het simpel zeggen van 500 miljard. Dat is dus mei vorig jaar. We zijn nu meer dan anderhalf jaar verder... en we weten nog steeds niet hoe groot het fonds wordt. Hmm. Dat, dat kan natuurlijk niet. Dat fonds was een noodfonds om in noodomstandigheden... Uh, een te zijn... Ja, En volgens Wim Kok is het nu het moment voor de Europese leiders... om door te pakken en verantwoordelijkheid te nemen voor de euro. Ook al is het draagvlak in Europa niet heel groot. Het hele maatschappelijke en politieke klimaat is broeierig. Minder stabiel klimaat. Er is ook meer ruimte voor sentimenten en, en, en krachtige opposities... soms van verschillende maatschappelijke en politieke groeperingen... tegen Europa, die als het ware terug willen naar veel meer... Ja, ik zou willen zeggen, in de kern nationalistische politiek. Protectionistische politiek. Je verschuilen achter de eigen dijken. Zeggen, als wij het nou maar helemaal op onze eigen manier zouden kunnen doen... dan, dan kunnen we het veel beter dan dat in ingewikkelde gedoe met die euro. Daar komt ook die roep af en toe om die gulden. Er komt daar om de hoek kijken. Ik begrijp het best, dat best dat hier en daar bij mensen ook even een sentiment is. dat opkomt, Zou we maar weer even terug kunnen naar, naar vroeger... Maar... Die weg naar vroeger is afgesloten, dus echt een weg naar de toekomst. En die gaat noodzakelijkerwijs via Europa. En ook volgens Nout is er geen weg meer terug. De euro zal bij ons blijven en met ons zijn, omdat er geen weg terug is. De euro heeft ons veel voordelen gebracht in de afgelopen jaren. Het is niet zozeer de euro die ons in de problemen heeft gebracht, maar het zijn een paar landen... Die zich niet goed gedragen hebben. Wij hebben op die landen onvoldoende gepast. Uh, dat zouden we doen. Uh, dus dat, dat moeten we corrigeren. En voor de rest uh, bieden de euro ons alleen maar voordelen. Houd President van de Nederlandse bank Nout Welling. Dan naar Iran. We hebben vanochtend al even gesproken over het land. Um, ze waren van plan om een afstandsraket, een lange afstandsraket, af te schieten boven de straat van Hormuz. Dat zou nu gebeurd zijn. De Iraanse marine is er al een week bezig in die straat met militaire oefeningen. De Zeestraat is van groot strategisch belang omdat er veel olietankers uit het Midden-Oosten doorheen moeten. De Iraanse televisie doet enthousiast verslag van de oefeningen. In contact met onze correspondent in Teheran. pardon, Thomas Erdbrink. Thomas, die, raket, die lange afstandsraket van vanochtend die gelanceerd zou zijn, wat, wat is dat voor een ding? Nou, dat is een uh, Ghadir lange afstandsraket en die is gemaakt door uh, ja, binnenlandse wetenschappers. Dat vinden de Iraniërs dan heel mooi om te zeggen. Daarbij bedoelen ze, hebben we niet gekocht, maar hebben we zelf gemaakt. En dat is een raket die is afgeschoten vanaf de oevers van de Persische Golf. Ja, ergens uh, naar denk ik een of ander testgebied uh, in zee. En uh, ja, zoals met alle andere raketten die Iran afschiet, is het heel moeilijk om na te gaan. Of uh, dat ook werkelijk gebeurd is en of de raket natuurlijk doel heeft. Ja, wij hebben dit geluid even laten horen. Wat is er verder te horen en te zien bij de Iraanse media over deze militaire oefeningen? Nou, de staatstelevisie die vindt het natuurlijk allemaal hartstikke mooi. Hè. De, de, de, de Iraanse staat wil graag een, naar zijn burgers laten zien van... ja, ook al loopt Amerika ons de heetheid te bedreigen en met name ook de Israëliërs. Eh, wij kunnen ieder dreigement afslaan. Wij zijn het sterkste land ter wereld. Amerika zou zich wel drie keer bedenken voordat ze ons aanvallen. Eh, lief volk, rust, rust, rust zacht. Dat klinkt misschien, klinkt misschien helemaal goed. Maar lief volk, houdt zichzelf zelf. Er is niks aan de hand. No. En dan naar die oefeningen in de straat van Ormoes. Want die zijn wel degelijk aan de hand. Die kan afgesloten worden, die straat. Dat doen ze ook bij wijze van oefening. Belangrijk voor de oliehandel, transport. Hè. Die tankers gaan er doorheen. Is dat echt bedreigend? Daar corrigeer ik. De Iranisch hebben namelijk gezegd dat ze die straat van de Homo zouden, zouden afsluiten. En dat is inderdaad een hele belangrijke straat. 30% van de wereldolie- en gastoevoer gaat middels schepen door die 4 uh, ja, kilometer brede zeeengte daar. Uh, maar ze hebben het uiteindelijk niet gedaan. Uh, er kwam een of andere rommelige verklaring van een Iraanse legerwoordvoerder. Die zei: van ja, uh, dit is uh, ouderwetse retoriek geweest. Wij hebben onze vijanden al uh, in theorie laten zien wat wij, uh, waartoe wij in staat zijn. Dus er is geen noodzaak om die straat af te sluiten. En dat laat een beetje zien waar het bij waar waar Iranisch altijd om gaat. Er is heel veel drijven, maar altijd weinig actie. En, eh, en daardoor is dus de, de straat dus inderdaad gewoon open gebleven. En is er dus ook geen enkele belemmering geweest voor het eh, olie- en gasverkeer daar. Thomas Edbrink vanuit Teheran, dankjewel. Ze zitten er al bijna twee jaar. Vele duizenden Haitianen die dakloos raakten bij de zware aardbeving van 12 januari 2010. Ze wonen nog steeds in tenten. De parken in het centrum van Port-au-Prince zijn zelfs uitgegroeid tot een ja, soort krottenwijkjes. Ondanks de vele miljoenen dollars en euro's die het land zijn toegezegd. En dus is het voorlopig voor veel Haitianen nog uh, bepaald geen gelukkig nieuwjaar. Centrum van de Nieuwjaarsfeesten is Chandemars het grote plein of meerdere pleinen en parken rondom het ingestorte presidentieel paleis, dat er ook nog steeds bij ligt, alsof de aardbeving gisteren is gebeurd. Maar in de parken hier staan nog overal tenten. Duizenden tenten. Uitgegroeid door het soort krotwoningen. Woman is klaar is Kalix. Clarice woont hier nu twee jaar bijna. Maar hoe lang zult u hier nog wonen? waar ik weet het niet. Maar de regering probeert toch mensen uit te kopen? Geld te geven om ergens anders heen te gaan? Nee, ik ben er niet. Daar weet ik nog niks van, van dat geldprogramma. Oei, ik mijn er wel opgemerkt. Maar er valt over te praten. Bent u niet teleurgesteld in nou, uw eigen regering, om mee te beginnen, maar misschien de internationale gemeenschap, dat dit nog niet is opgelost? Het zal altijd een probleem zijn voor ons, want we kunnen het altijd nog niet. Ik had nooit gedacht dat ik hier nu nog zou wonen. Want ja, toen wij hier kwamen, dachten nou, we het zal misschien een maand, twee maanden duren en dan wordt dit opgelost. Maar we zitten hier nog steeds bijna twee jaar na de aardbeving. Bent u nooit geneigd om te gaan demonstreren? Want dat kun je ook doen. Hè? Op pleinen Elders in de wereld gebeurt dat bijvoorbeeld. Moet je hier zo rustig zitten afwachten? Ja, ze is ook weer bang om te demonstreren, want je weet nooit wat de reactie dan is. En dan zijn ze misschien wel meteen hun huis hier kwijt. Ze dus laten eens even binnenkijken ook. Nou, ze leven dus met z'n zessen. Een schuifdeur van hout. En dan kijken we binnen. Oh my goodness. Oh. Is er is weer een soort uh, binnentent. Ja, dat is natuurlijk het oorspronkelijke gedeelte dat ze hebben gekregen. En dan zie je daar een bed staan wel met een muggennet eroverheen. En daar zit telkens hier één, twee kindjes. En de vader die rustig doorslapen, ondanks alle festiviteiten in de stad. En het is hier denk ik vooral overdag snikheet. En we hebben toch nog geprobeerd het hier gezellig te maken, want je ziet hier nog kerstversiering hangen. Maar ja, wordt het nu een gelukkig nieuwjaar? Ik hoop dat 2012 een veel beter jaar wordt. Waarin ik ook een baantje kan vinden, zodat ik mijn kinderen beter kan verzorgen. Ik déjà. Ik hoop niet dat dit mijn laatste plek hier is in Port-au-Prince. Uiteindelijk hoop ik hier weg te gaan. Ze sprak met Clarisse Kalie, die twee jaar na de aardbeving nog steeds geen behoorlijke huisvesting heeft. Straks spreken we met onze correspondent Sander van Horen over het nut van de waarnemers van de Arabische Liga in Syrië. Ook om kwart over negen staan er nog geen files. Goede reis. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Eerst nog even terug naar Europa. 2011 was natuurlijk een dramatisch jaar. De eurocrisis bepaalde het nieuws vanuit Brussel. Ja, en dat zal nog wel even zo blijven... denkt verslaggever Martin Visser van het Financiële Dagblad. Over twee weken verschijnt zijn boek De Eurocrisis... waarin hij reconstrueert hoe regeringsleiders in blinde paniek zochten naar een uitweg. Onze correspondent Tijn Sade blikt met Visser alvast vooruit... op wat 2012 dan in petto heeft. Op het Schumannplein, hier in het hart van de Europese wijk in Brussel... veel mensen staan hier met koffers, die komen net aan. Het jaar begint weer... Het is toch al wel betrekkelijk rustig. Rond de feestdagen, dat gebeurde vorig jaar ook, is dat het even rustiger rond de eurocrisis. Dan ga je bijna denken dat het, dat het over is, dat het weg is. Uh, maar ja, schijnbedriegt. Uh, er komt ook een moment uh, deze maand, volgende maand, dat er ergens een keer een overheid zijn staatsleningen moeilijk kwijt kan. En dan uh, begint het hele verhaal van vooraf aan. Uh. Martin Visser, EU-correspondent voor het Financiële Dagblad. Kan voorstellen dat je nerveus bent. Over twee weken komt je boek uit. Het is geen boek van een econoom vanuit een leunstoel die beschrijft hoe het van volgens hem allemaal zit. Maar uh, ja, ik poog toch te reconstrueren wat hier telkens in die gebouwen gebeuren, Hier waar we nu staan, met de Europese Raad, waar heel veel toppen zijn gehouden. Wat gebeurt er achter de schermen? En waarom was het steeds zo moeilijk om tot een definitief antwoord te komen? 2011, ja, dat kun je toch wel echt wel een dramatisch jaar noemen. Hoe gaat het uh, dit jaar? bijna een cliché, maar gewoon toch weer het jaar van de waarheid. Want de conclusie van het boek is toch dat alle oplossingen uh, de, de, steeds de juiste ingrediënten bevatten, maar het was of te laat of te weinig, of het werd vervolgens niet uitgewerkt. En nu is het toch het jaar dat het uitgewerkt moet gaan worden. Er staan een aantal dingen op stapel, een nieuw verdrag. En dat dient, dat verdrag, dat extra verdrag, waartoe? Dat is ervoor te zorgen dat de, de controle en het toezicht op nationale begrotingen nu echt veel scherper wordt. Geen Griekse toestanden meer, nee. geen Italiaanse toestanden meer? Uh, wederom, alle puzzelstukjes zijn er, maar die die puzzel moet nu afgemaakt worden. Zullen we eens even een café zoeken hier in de Europese Wijk? We hebben nog niet gedronken op het nieuwjaar. Nee, nee, dat. Uh, wordt het een koffietje of. Ah, uh... nou, een glaasje champagne kan wel. <totipen> Eurotoppers in concert. Om die te dagen komt weer een Eurotop. <tipen> Om die godverdamte Grieken. Everybody's come on, fuck you, Papa Papa Papa ja, als we hier hebben gezeten. Europa was ooit saai. En nu ineens bij alle oudejaarsconferences uh, ja, overheerst Europa. Ja, ja, ja grappig hè. Ja, dat, uh, ja, dat is ook wel fijn. Ik bedoel zeker, dus als je kort van naar Brussel gaat... Uh, en door je vrienden meewarig wordt aangekeken van... nou, een leuke stad, maar uh, wat ga je er verder, uh, verder doen? Dat is een beetje gechargeerd. Maar uh, nou, ja, wat dat betreft staat Europa op de agenda... maar of dit nou helemaal de bedoeling was. Je krijgt in jouw boek een heel goed beeld... Hè, van hoe het er achter de schermen aan toe gaat... Krijg je dan een idee dat een premier Mark Rutte echt toe doet tussen al die andere grote regeringsleiders? Dat zal altijd via de lijn van Duitsland zijn geweest. En dat geven ze denk ik ook wel toe. Proberen Duitsland te beïnvloeden... is een manier om volgens het Duits-Franse samenwerkingsverband te beïnvloeden. Is er nou veel reden om ook in 2012 aan doemdenken te doen? Die mengeling, dat mengsel van een bankencrisis en een landencrisis... Dat kan heel erg naar, naar uit gaan pakken. Even, stel voor dat Italië omvalt, vallen dus ook de Italiaanse banken om, even heel simpel gesteld. Uh, want die zijn zo aan elkaar verbonden. En als ze allebei zwak zijn, dan heb je dus, heb je dus twee problemen tegelijkertijd. En dat is een risico wat komend jaar best wel eens weer uh, op kan duiken. Overleeft de Euro 2012? Ik, ik durf, ja, je hoort me aardsingen, ik durf absoluut niet, niet aan voorspellingen te doen. Nou, ja, ik spreek ook wel eens een bankier die zelf. Een bankier die al zegt. Van, 50-50. Elke /50. op Kom op, collega. Champagne op een nieuwjaar. Proost. Proost. Goed, dat was. Uh... Marty Visser. Zijn boek zal ongeveer rond de 28 februari uitkomen, heb ik begrepen van hem. Uh, Tijn Staddeen sprak met hem. En dan gaan we naar Nijmegen, naar die Woods, of woede in het Goffertstadion in Nijmegen. Verslaggever Martijs Holtrop is daar. Martijs, hoe is het nu? De brandweermensen zijn weer langzaam begonnen met inpakken. Dat betekent dat uh, de brandmeester is, dat het vuur uit is en dat het tijd is om nu de schade te gaan uh, inventariseren. Uh, het is licht geworden. Ik zie zwarte randen aan het uh, dak, aan de gevel. De muren zijn, uh, er zitten wat zwarte plekken op. Dus binnen in het stadion uh, heeft het flink uh, gewoed. De businessclub is, uh, is in vlammen opgegaan. Daar uh, is het dan al begonnen, vanmorgen ontdekt. Uh, een uur of uh, voor, uh, kort voor achter door een schoonmaakster. Zij zag het in een elektriciteitskastje helemaal fout gaan en heeft toen de brandweer gebeld. Het was snel te plekken. En uh, de brand is nu net uit. En je zegt het zijn de, de business seats eigenlijk, hè, waar de brand uh, vooral heeft gewoed. Betekent dat het, dat de tribunes daar geen last van hebben gehad? Dat is wel mijn, mijn eerste indruk inderdaad. Het gaat dan om ja, de business club, dus het restaurant uh, voor, de, voor, de, voor de business mensen, voor de zakenmensen die hier een seizoenskaart hebben. Mm -hmm. Dat is het, uh, de zaal die naast de hoofdingang uh, zit. Dus wat dat betreft uh, uh, heb ik er uh, ja, redelijk zicht op op de business club zelf, maar... Het stuk waar de brand is geweest is als het ware wel aan de kant van de tribunes. Waardoor ik geen zicht heb wat de schade precies in het stadion is wat betreft de stoeltjes. Uh, maar het grootste ja, restaurant eigenlijk van het stadion uh, is uitgebrand. Hm. Heb je dan iets gehoord over eventuele gevolgen voor de tijdswedstrijden van NEC? Nee, daar is het nu nog uh, veel te vroeg voor. Ook staat NEC eerst nog voor een, uh, een lekkere trip naar Spanje. Ze gaan uh, begin januari voor een week die kant op. Dus ze hebben nog een paar weken om hier de bol weer uh, op orde te brengen. Ja. En mijn inschatting is dat, dat dan uh, ik de wedstrijden wel door zouden kunnen gaan. Misschien dat de, de zakelijke seizoenskaarthouders even uh, ergens anders moeten gaan zitten en lunchen. <lacht> Brand in het Goffertstadion in Nijmegen is in ieder geval onder controle en dus ook uh, vrijwel uit. Matthijs Holtrop, dankjewel. Hij was daar vanochtend. Tien minuten voor half tien is het, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Er is oneenigheid ontstaan over het nut van de waarnemersmissie van de Arabische Liga in Syrië. Die Liga moet controleren, de missie daarvan, of het regime van president Assad zoals beloofd met het beschieten van zijn eigen burgers is gestopt. Volgens de VN zijn er de afgelopen maanden al vijfduizend mensen omgekomen een adviesorgaan van de Arabische Liga, adviseert om de waarnemers nu direct terug te roepen. Daarom naar Sander van Hoorn, correspondent voor de Arabische Wereld, voor de NOS. Sander, waarom wordt het nut van die missie uh, opeens in twijfel getrokken? Nou, door de Arabische Liga zelf, omdat sommige mensen zeggen... kijk, terwijl wij er zijn met onze waarnemers, zijn er al 150 doden getrokken. Dus het Syrische regime gebruikt ons alleen maar om tijd te rekken... als een soort vijgenblad om door te kunnen gaan met het moorden. Daar moeten we niet aan mee willen werken. En komt het ook door de kritiek op die missie, Sander? Want die is er al sinds het begin eigenlijk, hè? dat ze daar hun werk niet goed doen. Die was er sinds het begin. Kijk, in het begin gingen ze naar die steden waar uh, zo zwaar gevochten werd. Homs, Hamadera. En er was er een klein beetje optimisme. Zo van, nou ja, ze gaan er toch maar wel naartoe. Ze kunnen nu met eigen ogen gaan zien... wat wij uh, in uh, de buitenwereld al de hele tijd op die youtube filmpjes uh, gaan zien. Maar toen is de baas van die missie, de Soedanese generaal... die is al vrij snel ja, in opspraak geraakt. Hij heeft een homs rondgelopen. Hij is aangeklampt door mensen die hun verhaal vertelden. En hij kwam s'avonds terug en zei... ach, ik heb eigenlijk niks bijzonders te zien. Daar is het eigenlijk allemaal een beetje mee begonnen. Toen werd de overtuiging steeds sterker dat er, uh, terwijl die missie daar was, niets zou veranderen. Ja, en dat is wat je de afgelopen dagen steeds vaker hebt gezien. Uh, een lid van die commissie bijvoorbeeld, die zei ik heb uh, uh, scherpschutters gezien op de daken. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien en weer die Soenadese generaal. Ja, dat heeft hij hypothetisch gezegd, met andere woorden. Die baas van de missie, ja, dat is eigenlijk iemand die eigenhandig ervoor gezorgd heeft... dat iedereen er op dit moment aan twijfelt of die missie wel verandering kan brengen. Wat is het laatste nieuws uh, uit Syrië? Wat, wat, wat gebeurt er op dit moment allemaal? De, er wordt nog altijd, ja, dat is een beetje het vrangen. Uh, er verandert heel weinig. Uh, nog elke dag vallen er doden, gisteren in een buitenwijk van Damascus weer bijna tien doden, terwijl dus die Arabische missie daar in een hotel zit. Ja, nogmaals, het draagt allemaal niet bij aan de geloofwaardigheid van die missie. En uh, mensen binnen de Arabische Liga, die beginnen zich daar zorgen over te maken. En ja, weliswaar een adviesorgaan van de Arabische missie die nu zegt... we moeten eigenlijk onmiddellijk daar weg. Maar ja, toch, er is onenigheid over. Maar dat betekent een groot probleem voor de Arabische Liga, hè. Want als je zo'n... Ja, toch min of meer prestigieuze missie moet afbreken... Dat, dat roept weer heel veel discussie op. Ja, dus hij, hij is ook nog niet afgebroken. Hè? Want normaal gesproken vergaderen de ministers van Buitenlandse Zaken... van al die Arabische landen vergaderen daarover. Ja, dat zullen ze dus nu ook wel uh, doen. Maar de, de waarnemers zijn nog niet teruggetrokken. En de vraag voor die ministers van Buitenlandse Zaken is ook, wat dan? Dit was een soort compromis waar heel lang over gepraat is met Syrië. En als je deze weg afsnijdt, als je hiermee stopt, ja wat moet je dan? dan? Dan ontkom je er bijna niet aan om het nog hoger op te spelen. En de vraag is of de Arabische wereld daar dus uh, uh, zin in heeft. Met andere woorden, uh, het advies is nu wel gegeven om ermee te stoppen, maar uh, het is nog niet gebeurd. En ja, zolang uh, die Arabische maar ook zoals ze weggaan natuurlijk gaat het moorden gewoon door. Het is een uitermate trieste boodschap linksom of rechtsom... voor de mensen in de steden en dorpen in Syrië. Sander van Horen over de waarnemers namens de Ara, uh, Arabische wereld in Syrië. Het is bijna half tien. We gaan nog eventjes naar uh, de euro en dus naar Maastricht. U heeft eerder uh, oud president van de Nederlandse Bank, Nout Wellink, bij ons horen zeggen... dat hij eigenlijk zo verbaasd was over de euforie die er was... toen de euro werd ingevoerd, toen de eerste biljetten uit de automaten kwam. Uh, dat begon allemaal in Maastricht natuurlijk met het verdrag van 1992. Tien jaar geleden, in 2002, rolden toen de eerste eurobiljetten uit de geldautomaat, ook in Maastricht. De huidige gouverneur Theo Bovens was destijds wethouder... in de Limburgse hoofdstad. En jij hebt hem nu bij je, Colette van Nuenen. Ja, zeker. Ik zit met hem samen aan de tafel... waar het verdrag van Maastricht werd getekend op 7 februari 1992. Daar uh, uh, zijn wat uh, plakaten ingestempeld. Nu ook onder meer dat wat ik daarnet voorlees. En het andere, dat zijn stempels? Stempels, ja, en die ook uh, aangeven ja, een soort herinnering aan wat er toen allemaal in, de, in deze stad en in dit provinciehuis gebeurd is. Dus, ja. ja. En het hele dikke boek, weet u hoeveel pagina's het is? Ik heb nooit geteld, maar uh, er zijn er vele honderden omdat het uh, in negen talen het verdrag van Maastricht uh, weergeeft. Ja, dat is een uh, boek van ongeveer, wat zal dat zijn? 30 centimeter? Minimaal, ja, minimaal. Ja. Gewogen. Er staat ook niet bij wat het weegt inderdaad. Nou ja goed, al die hoogwaardigheidsbekleders zijn hier toen geweest. Hebben hier vergaderd in de zaal hier beneden. U was in 1991, was dat aan de hand, uh, nog fractievoorzitter uh, hier in de, in de gemeente. Later bent u dus wethouder geworden. Hoe herinnert u zich die, die tijd? Uh, dus eind 1991. Nou, dat was voor Maastricht natuurlijk een toptijd. Uh, er waren heel veel manifestaties in de stad. Er was ook een uh, enorme veiligheidscircus, uh, uh, ja, zou ik bijna zeggen. Dus en, al die Maastrichtenaren die.. Uh, ja, die kwamen kijken. En ja, wij als fractievoorzitter, en gemeenteraadsleden ja, wij mochten er vrij dichtbij, om het maar zo te noemen. Ja, want je ziet hier, is, ligt is ook nog een foto heel groot afgedrukt. Met, uh, ja, waar echt grote rollen prikkeldraad uh, neergelegd worden om die demonstranten een beetje op afstand te houden. Ja, want er waren ook demonstraties in de stad uh, van Boeren kan ik me nog herinneren. En er werd iets naar het, uh, naar het Geustelstadion uh, vervoerd. En, uh, ja, dus wat dat betreft, er was heel veel te doen. En dat, want ja, de Maastrichtenaars zijn al heel snel trots op wat er in de stad gebeurt. En volgens mij heeft ja, heel Maastricht heeft het meegemaakt. Ja. Ligt het nou ook aan Maastricht en het gevoel in Maastricht... en dat Bourgondische en inderdaad die speciale Limburgse trots... dat het hier uh, gelukt is om uh, nou ja, wat toen nog werd gezien... tot een uh, positief uh, verdrag te komen? U zult het Maastricht ernaar meteen ja horen zeggen. Maar ik moet er eerlijk, enigszins eerlijk zijn. Het, had natuurlijk, het is een hele spannende top geweest. Het was ook van tevoren niet zeker dat er een verdrag van Maastricht uit zou rollen. Het was een paar maanden daarvoor nog mislukt in, in Brussel. En voor hetzelfde geldt, als ze er s'avonds of diep in de nacht niet uit waren gekomen. dan was het nu het verdrag van Essen geweest in Duitsland. Dus in die zin, er zit ook wel een, een stukje toeval en het opbouwen van druk. Maar eh, ja, wij gaan er natuurlijk in Limburg vanuit dat de Limburgse gastvrijheid ervoor gezorgd heeft. Dat, eh... Ja, want wat is het moment geweest dat ze tegen elkaar gezegd gezegd hebben, ja, we gaan het tof doen. We gaan samen verder in een... Uh, Monetaire Unie. We gaan samen één munt nemen. Ook daar zijn vele lezingen over. Sommigen zeggen dat het de lunch met hare majesteit was op Chateau en Dat dat toch de zaken geopend heeft. Uh, de diner in het stadhuis van Maastricht is van belang geweest. Omdat daar de, staats de regeringsleiders alleen zitten. Dus zonder entourage zeg maar. Uh, maar de praktijk zal zijn dat het hier gewoon s'nachts in het provinciehuis uh, diep in de nacht uh, gebeurd is. En, uh, dat is denk ik ook wel de, de meest waarheidsgetrouwe lezing. Ja. U bent historicus, ook nog. Uh, wat, welke plaats heeft Maastricht in de Europese geschiedenis in erop, hè? Ja, ik ga niet, uh, we beginnen niet bij de prehistorie, maar het, het, wat wel heel uh, ja, tekenend is, zeg ik wel, dat hier in deze streek van Maastricht en Omstreek, ook Meersen, uh, het verdrag van Meersen in 870, daar werd Europa verdeeld door de kleinzone van Karel de Grote. Eigenlijk is dat een beetje het ontstaan van, uh, van de Staten, Duitsland, uh, Frankrijk uh, en, en alle andere landen, zeg ik, wat eruit zijn voortgekomen. En dan is het ook wel heel historisch uh, opmerkelijk dat in 1992 uh, hier het verdrag weer op Waar het toch een beetje de eenwording van Europa is, uh, is uh, neergelegd in dat verdrag. Um, ja, dat geeft aan dat Maastricht in al die tijden uh, met het buitenland uh, verbonden is geweest. Is dat niet een strijd, 22 belegeringen voor de stad als een vestingstad. Maar ook economisch gezien uh, in, in deze, ja, misschien uithoek van Nederland, maar toch centraal in Europa liggend hebben we ons verhouden tot het buitenland altijd. En dat vind ik wel een heel typische bijdrage ook van Maastricht... aan de geschiedenis van Nederland, denk ik. Ja. Ja. Toch ging uh, het verdrag van Maastricht uiteindelijk niet ver genoeg. Hè? Het, het verdrag van Amsterdam is er nog overheen gekomen. Maar nu wordt natuurlijk gezegd... Ja, dan, de, er moet een verdergaande politieke unie uh, komen. Ziet u... Zou u willen dat dat weer in Maastricht getekend wordt? Ik zie eigenlijk geen andere plaats waar dat zou kunnen, zou ik bijna zeggen. Natuurlijk. Maar uh, nee, ik denk dat, dat uh, als het een aanpassing van het verdrag van Maastricht is... dan heet dat tegenwoordig gewoon Maastricht 2. Dan denk ik dat het historisch gezien natuurlijk fantastisch zou zijn als dat hier is. Het is een uurtje rijden van Brussel, dus waarom zouden ze niet... voor de ceremoniële ondertekening hier naartoe komen? Um, en dan we... wil Theo Bovens heel graag de gast hier zijn. Nou, ik gun het u van harte. Dank u wel. Colette van Hune met Theo Bovens, destijds dus wethouder in Maastricht. Half tien, einde van dit NOS Radio 1-journaal. Op de Radio 1 gaat de KRO verder met Goedemorgen Nederland. Goedemorgen, Karel de Zwart. Goedemorgen, Marcel. Ga je doen. Het is ieder jaar hetzelfde liedje. Geweldsschade en andere ellende tijdens de jaarwisseling. Het aantal geweldsincidenten tegen hulpverleners is opnieuw gestegen. En de kosten voor wat we dan noemen een relatief rustige jaarwisseling... reizen de pan uit. Nou, hoe doorberekenen we die trend nou eindelijk is? Daarover zometeen de Utrechtse burgemeester Aleid Wolfse En hij is ook de voorzitter van het Landelijk Veiligheidsberaad. 2012 is het jaar van de waarheid, volgens een aantal onheilsprofeten, die voorspelden dat dit jaar de wereld vergaat. En als u net vol goede moed begonnen bent met een streng dieet, stop ermee, want uiteindelijk zult u hier alleen maar dikker van worden. Oh. Ja, hoort u allemaal straks in KRO Goedemorgen, Nederland, na het nieuws van half tien met Dorot Megens. Radio 1 Het NOS-journaal. De brand in het Goffertstadion in Nijmegen is onder controle. De vlammen sloegen vanochtend uit het dak van de Gaanderij... het businessgedeelte van het NEC-stadion. Een half uur geleden gaf de Nijmeegse brandweer het zijn brandmeester. Brand werd ontdekt door een schoonmaakster... die vuur zag bij de centrale bar van de Gaanderij. Iran zegt een lange afstandsraket te hebben getest. De proef zou succesvol zijn. Voor vandaag is nog een test aangekondigd. Die raketproeven van Iran die maken deel uit... van de tiendaagse marineoefening in de straat van Hormuz. Iran oefent vandaag een blokkade van die zeestraat. In Colombia is de baas van een machtig drugskartel door de politie doodgeschoten. Juan Usuga was verantwoordelijk voor de smokkel van vele tonnen cocaïne naar Mexico. En president Santos noemt zijn dood een goed begin van het nieuwe jaar. Amerika had 2,5 miljoen dollar op het hoofd van de drugsbaas gezet. En Nieuw-Zeelanders maken zich steeds grotere zorgen over het containerschip... dat daar enkele maanden geleden vastliep op een rif. Door een zware storm dreigt het schip in tweeën te breken. De meeste olie uit het schip is al weggetankt... maar er staan nog een kleine duizend containers op dat schip. ...en de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Karel-Johan de Zwart. Hoe rustig is een relatief rustige jaarwisseling. 2012 wordt een jaar vol sociale onrust in China. Het is het jaar van de waarheid voor de onheilsprofeten en het ochtentumeur van Henk Westbroek. Het is twee minuten over half tien. Dit is Caro. Goedemorgen Nederland. Marcel Dekker is vanochtend in Rotterdam. Ja, in de dierentuin om precies te zijn, waar de bezoekers hun laatste restje kater wegwandelen en de verzorgers nog harder hun best gaan doen. Om er voor de dieren hier een gezond 2012 van te maken. Hoe ze dat doen en dat het niet altijd meevalt, horen we zo meteen. Reacties en vragen kunt u kwijten op goedemorgenederland. Molotov, cocktails, vuurwerkbommen en geweld tegen hulpverleners. Ondanks alle campagnes en sussende woorden vooraf... was de jaarwisseling opnieuw onrustig. Minister Opstelten pleit voor strengere maatregelen. Het moet volgens hem maar eens afgelopen zijn... Eh, met dat de jaarwisseling als vrijbrief wordt gezien... om wetteloos de straat op te gaan. Alijt Wolfse, burgemeester van Utrecht... en sinds september voorzitter van het Landelijk Veiligheidsberaad. Goedemorgen. Dat is het overlegorgaan van de 25 veiligheidsregio's in Nederland. Ja. Um, en die maken de balans op. Wat cijfers zijn er al wel binnen over die jaarwisseling? Er wordt gezegd dat die dan in vergelijking met voorgaande jaren relatief rustig is verlopen. Bent u het daarmee eens? Ja, dus het klinkt altijd een beetje dubbel. Het is uh, relatief rustig in de zin van dat er niet hele grote openbare ordeverstoringen zijn geweest of ernstig geweld. Maar het is eigenlijk, ik noem het hier wel eens een soort militaire operatie, er zijn natuurlijk heel veel hulpverleners op pad. Ja. Uh, die, die toch proberen het relatief rustig te houden, maar er is, is toch te veel misgegaan ook dit jaar. En dat blijft, dat is ieder jaar eigenlijk hetzelfde verhaal, hè? Ja, dat blijft eigenlijk, het verschilt wel een beetje per regio. Je ziet dat er meer meldingen zijn geweest dit jaar bij politie, ambulance, brandweer, ook iets meer geweld tegen hulpverlening. Dat hulpverleners, dat is natuurlijk schandelijk, want die mensen zijn... Dag en nacht op pad om onze veiligheid te garanderen. En worden dan soms zeer onheus bejegend. Of soms ook ja, wordt er geweld toegepast. Dat is natuurlijk schandelijk. En, en de schade, het schadebeeld hebben we nog niet opgemaakt dit jaar. Uh, dus daar kan ik nog op dit moment niet veel over zeggen. Geweld tegen politie en hulpverleners staat al jaren op de agenda. Ja. Verandert ook niet echt. Wordt alleen maar erger. Ja, wat landelijk erger. We hebben in Utrecht, daar hadden we dit jaar wel iets minder. Dus het verschilt een klein beetje per regio. In de regio Utrecht hadden we dit jaar iets minder geweld tegen hulpverleners dan het voorgaande jaar. Dus ja, het, en hier, daar dan opgelucht over zijn. Ja, dat is, een, dat is een klein stapje vooruit. Maar landelijk zie je gewoon dat er echt, het was vorig jaar rond de 110 uh, geweld tegen hulpverleners. Varieerd van belediging tot gooien met bierflesjes tot ernstig geweld. Dit jaar zijn er vijf meldingen meer. En wat ik wel mooi vind is dat de minister nu ook heeft gezegd, daar gaan we echt stevig en kordaat tegen optreden. En wat er nu ook gebeurt, dat is nu dit jaar denk ik voor de tweede keer. Dus daar moeten we nog de effecten van gaan zien dat mensen direct nu ook worden berecht. Dus er zijn heel veel plekken in Nederland, vandaag en morgen rechters beschikbaar... en officieren van justitie beschikbaar om heel direct straffen op te leggen. En we hopen dat ook dat de komende jaren effect zal hebben. Ja, direct straffen, strengere maatregelen, allemaal leuk en aardig. Maar het, blijkbaar voorkomt het niet, dat geweld. Nou, dat snelrecht is nog iets, van, dus iets pas voor de laatste jaren... Er is vorig jaar volgens mij voor het eerst vrij massaal toegepast, nu dit jaar voor de tweede keer. En ik hoop dat als die straffen opgelegd zijn, dat ze dan ook bekend worden gemaakt. Dat mensen ook weten, als je geweld pleegt tegen hulpverleners, dan krijg je ook zwaardere straffen. Volgens mij is ook voor dit jaar voor het eerst dat er ook extra zware straffen gaan worden opgelegd. Uh -huh. en daar moeten we de effecten nog van zien. Ja, de preventieve werking daarvan weten we gewoon nog niet. Uh, P van de Aar, Ahmed Marcouch vindt dat alle burgemeesters gebruik moeten gaan maken... van de mogelijkheid notoren, relschoppers... preventief vast te zetten bij de jaarwisseling. Goed idee? Ja, dat kan helpen. Ik heb, voor, ik heb in Utrecht vorig jaar wel goede ervaring mee opgedaan... dat we een paar mensen een gebiedsverbod hebben opgelegd... of verplicht hebben dat ze binnen moesten blijven. En ik heb ook dit jaar dacht iets van rond... De honderd persoonlijke brieven uitgestuurd van jongens die vorig jaar betrokken waren bij Gedoe. Eh, persoonlijk aangeschreven. Hebben we vorig jaar ook gedaan. En vorig jaar heeft geen van die jongens die persoonlijk zijn benaderd. Heeft geen van die jongens opnieuw een politiecontact eh, gemaakt. Dus dan zie je wel, als je je persoonlijk benadert. En weet van we houden je in de gaten. We weten dat je ergens bij betrokken bent geweest. Dat helpt wel. Het is arbeidsintensief. Maar mensen binnenhouden met nieuwjaar die zich een vorige keer hebben misdragen. Dat kan zeker helpen. En we hopen ook dat de rechter dat soort straffen gaat opleggen. In de afgelopen maanden heeft de Nederlands Politiebond er nog voor gepleit om agenten weerbaarder te maken. Ook vooral in de opleiding. Ja. Uh, meer aandacht te besteden aan die weerbaarheid. Bent u het daarmee eens? Ja, daar ben ik het mee eens. Want je ziet uh, dat het toch kan helpen dat je preventief bezig bent. Hè? Dat je de mensen traint hoe ze omgaan met ernstige agressie. Hoe ze beter om kunnen gaan met zware dronkenschap. Maar daar hoe... ben je toch politieagent ook een beetje voor. Dus hoe verbeter je dat dan nog? Nou, dat is waar, Maar het blijkt toch in de praktijk. Dat als je ze extra traint uh, hoe om te gaan met ernstige verbale agressie. Hoe je erop reageert, hoe je daarmee omgaat. Dat het toch kan helpen. Gewoon niet accepteren. Ja, niet accepteren, dat er helemaal mee eens. Maar de manier waarop je mee omgaat kan toch ook soms helpen, ook omdat het iets sneller afneemt. En tegelijkertijd ook weten, als het, als het geweld is toegepast, schadeverhalen, snelrecht, hogere straffen. Dus dat er heel stevig en kordaat op wordt gereageerd. Ik denk dat zo'n weerbaarheidsprogramma, minister Opstelt heeft er een groot programma voor gemaakt, dat het echt kan helpen. We hebben daar in Utrecht ook met gemeenten en met brandweer wel goede ervaringen mee. Toch voeren we dit gesprek ieder jaar weer, hè? Ja, klopt. Ja. ja, het is heel dubbel. Het is natuurlijk een massief groot volksfeest. Er wordt veel gedronken. Mensen zijn op straat. Er wordt ja, en een, een vuurbrief om je, je te misdragen. vuurwerk. Ja. Dat is waar. En elk jaar proberen we weer een klein stukje vooruit uh, te gaan. En uh, niet altijd lukt dat. Ja, want als er wat minder vernieuwd zou worden zou met oud en nieuw... zou dat uh, heel wat kosten schelen voor de ja, samenleving. Hè? tussen de drie en de 500 miljoen kost dit jaar. Ja, schandelijk. Dat is echt idioot veel. Maar het... hoe gaan we die trend nou doorbreken? Nou ja, toch een paar van die dingen doen die meer preventief bezig zijn. Ik denk dat er nog wel een slag gemaakt kan worden bij het vuurwerk. Hè. Dat is een heel groot en zwaar vuurwerk wordt er af en toe gebruikt. Ja, een collega te... in Rotterdam doet nu een oproep hè, om... dat legaal vuurwerk is eigenlijk te zwaar. Dat zou eens een keer goed bekeken moeten worden. Weer. Ja, je zou kunnen kijken. Ik ben niet zo voor een vuurwerkverbod. Uh, maar dat je eens kijkt van nou, dat hele zware... Uh, vuurwerk, dat, dat maar waarom echt... zou je het niet gewoon verbieden als het nou zoveel ellende veroorzaakt? Eén op de vijf gezinnen of huishoudens in Nederland koopt maar vuurwerk. Maar die 1 op de 5 veroorzaken wel enorm veel ellende. Ja, maar het is het, de, de ellende komt niet alleen door het vuurwerk, het komt ook door dronkenschap, door spullen, van waar geen vuurwerk aan de pas komt. Maar zou je niet eens moeten overwegen om alleen maar vuurwerk vanuit de gemeente of de overheid af te steken, dus een soort officieel vuurwerk, dat is dan ja, de discussie? Ja, er zijn wat steden, Parijs doet het nu, hè. en er zijn heel veel Italiaanse steden die het ja. ook doen, ik ben wel benieuwd naar de ervaringen, maar in Nederland is het zo'n zware ook cultureel En heel veel plekken gebeuren, heel keurig en heel netjes, waarom zouden er goede moeten leiden onder de kwade. maar ik ben wel benieuwd naar die ervaringen in Parijs of in Italië, met heel veel steden waar het ook verboden is. Dat zware vuurwerk ben ik wel voor, om te kijken of je toch niet iets eh, nou, strakker kunt zijn of wat voor een type vuurwerk er mag verkocht worden in Nederland. Daar kunnen we misschien nog een slagen gaan maken, dus daar ben ik wel voor. Nou, en dan bellen we u volgend jaar weer, en dan hoop ik dat we een iets ander gesprek gaan voeren. Wat denkt u zelf? Het lijkt me een goed plan. Ik hoop het. We blijven elk jaar hoopvol. Oké, okay, hartelijk dank. Alain Wolfsen, wolfse burgemeester van Utrecht en voorzitter van het landelijk veiligheidsberaad. Dank Dag u wel. Gedaan. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws dat u in het bijzonder interesseert. Waarom begint het nieuwe jaar eigenlijk op 1 januari en niet op 21 december, op de kortste dag van het jaar? Cultuurhistoricus Gerard Rooiakkers heeft het antwoord. Ja, dat is inderdaad minder vanzelfsprekend dan het lijkt dat we het jaar op 1 januari laten beginnen. Dat heeft te maken met Julius Caesar, de Romeinse keizer... Bij de Romeinen werd het jaar uh, gewisseld op 1 maart... vandaar dat wij nog altijd september en oktober hebben... de 7e en de 8e maand. Um, Julius Caesar heeft op een gegeven moment gezegd... we zetten de maand op 1 januari... genoemd naar de god Janus... die met één gezicht naar het oude jaar... en één gezicht naar het nieuwe jaar kijkt. Maar er zat een rekenfout in die Juliaanse kalender... en die is in 1582 hersteld. De Gregoriaanse kalender werd toen ingevoerd... en toen werd... 10 uh, dagen opgeschoven in de kalender. Dus men ging 10 dagen vooruit. En dat betekent dat we dus niet op 21 december... maar op 31 december nu oudjaar en nieuwjaar vieren. Aha. Als u een vraag heeft bij het nieuws... mailt u ons dan naar goedemorgennederland@kro.nl voor uw vraag van vandaag. Terug naar Rotterdam. Daar is Marcel Dekker vanochtend. Die hier in het diergaarde Blijdorp aan de wandel is met voedingsdeskundige Joeken Nijboer. En maakt u zich nou geen zorgen, het wordt geen serviceprogramma voor mensen die op dieet willen. Want daar heeft meneer Nijboer geen verstand van, toch meneer Nijboer? Van mensen? Ik heb een klein beetje verstand van de mensenvoeding, maar nog veel meer verstand van de exotische dierenvoeding. Ja, precies, en daar is de laatste tijd nogal wat over te doen. Maar u bent in ieder geval de deskundige, dus u kunt ons aan de antwoorden helpen. Uh, uh, eerst maar eens even een testje doen, meneer Nijboer, om eens te kijken of u echt wel deskundig bent. Een okapi, wat eet hij? Een okapi is echt een typisch voorbeeld van een bladeter, noemen ze een browser. Een ijsbeer? Een ijsbeer is een typisch een voorbeeld van een omnivore. Hij kan dus een beetje eten zoals een uh, uh, hondenbrok zaken. Dus eigenlijk zou mensen ook een hondenbrok kunnen eten. Maar ook bijvoorbeeld dingen zoals brood, uh, andijvie, groentes, fruit, maar ook vlees en haring en vis. Ja. Nou, die kennis uh, over wat je dieren moet uh, voeden en hoeveel je ze moet voeden, uh, staat een beetje onder druk. Die kennis is niet helemaal op pijl, kan je dat zo zeggen? Nou, inderdaad, je kunt het ongeveer zeggen. Als je kijkt, heel veel van onze verzorgers komen van een goede landbouwschoolopleiding, middelbare landbouwschoolopleiding, of een lage landbouwschoolopleiding. Maar dat is een typische schoolopleiding voor uh, de ge georiënteerd op de landbouw en niet zozeer op dierentuinen. Uh, ze hebben wel een vaak een specialisatie op dierentuinen, maar niet zo specifiek op het dierentuinvoedingsgebied. En daarom hebben we in samenwerking met het Verhaleninstituut en de Universiteit van Wageningen een cursus opgezet die specifiek gericht is op dierenverzorgers in dierentuinen om meer kennis te vergaren over dierentuinvoeding. Maar niet voldoende kennis, wat betekent dat in de praktijk dan? Worden er fouten gemaakt en zo ja welke? Ik denk niet dat er geen echte typische fouten worden gemaakt, maar er zou een aantal dingen wat meer verbeterd kunnen worden. Men zou bijvoorbeeld meer aandacht kunnen schenken aan bijvoorbeeld het geven van blad en bijvoorbeeld minder aandacht kunnen schenken aan het geven van heel veel vetachtige rijke zaken. Maar een ander probleem is ook vaak te veel suikers wat er Suikers is natuurlijk een ontzettende lekkere stof, een goede smaakstof, niet zowel voor mens als dier, ook voor onze diertuindieren. Maar op zichzelf een hele grote hoeveelheid suiker is niet altijd goed. Kijken we even naar het Blijdorp. Lopen hier zieke dieren rond als gevolg van slechte voeding? Ik uh, hoop het niet en ik denk het ook niet. We hebben denk ik een uitstekend team van verzorgers. Een uitstekend team van dierartsen. En ik uh, probeer ook mijn beste steentje aan bij te dragen. Zodat dieren niet ziek worden. Nou, we staan hier in een, uh, wat ik maar voor het gemak even een keuken noem. Met een, uh, een, een bak eten. Wat is dit dan? Wat u nu voor u ziet staan is een uh, bak met pandafoer. Ja, en ik hoor daar in de hoek, ik weet niet of ik het nou... Goed hoor, zijn er krekels? Of... Ja, dat zijn uh, krekels. En krekels worden ook gevoerd aan bijvoorbeeld de kleine apensoorten. Nou worden de cursussen aangeboden waarvoor de verzorgers van Blijdorp in de rij staan. Dat is natuurlijk een hele goede zaak. Iedereen wil uh, zijn best doen om die voeding zo goed mogelijk uh, op orde te hebben. Maar daar zit dan een probleem. Want uh, de tijd, de financiën, zeker nu niet, die zijn er niet. Nee, de tijd, de financiën zijn uh, een groot probleem. De tijd, door tijdsdruk, door de bezuiniging moeten we dus uh, onze verzorgers erg een tandje hadden lopen. En ook het uh, financieel is natuurlijk een heel groot probleem. Je kunt geld maar één keer uitgeven. En, uh, onze ja, de... wat, wat doe je dan bijvoorbeeld met die cursussen die broodnodig zijn... maar dan blijkbaar niet meer gevolgd kunnen worden? Dat toch geen goede zaak dan. We proberen in samenwerking met uh, de mensen die de cursussen hebben opgezet... een soort oplossing te vinden voor het geheel. Zodat we uiteindelijk wel die cursussen kunnen geven voor onze verzorgers. Misschien moeten we die cursussen ook wel zelf intern geven... Een beetje meer geld erbij is te goed, hè? Jazeker. Dank je wel. Oké, okay, graag gedaan. U hoort een bijdrage van Marcel Dekker vanuit Blijdorp. Straks, China staat een jaar vol sociale onrust te wachten. Maar nu eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag... 1957. In het gebouw van de Raad van Arbeid in Amsterdam heeft de minister van Sociale Zaken, de heer Suurhof, met een korte toespraak aan ongeveer 30 bejaarden de eerste uitkeringen overhandigd. krachtens de Algemene Ouderdomswet, die op 1 januari in werking is getreden. Ja, op 2 januari 1957 kregen de 65-plussers van Nederland voor het eerst AOW. Volgens Gerard Borst van het Geldmuseum in Utrecht geen vetpot en toch een wereld van verschil voor de ouderen van die tijd. De AOB werd in de tijd ingevoerd omdat men het bezig was het armoedeprobleem op te lossen. Daaruit komt uh, de hele uh, sociale zekerheid vandaan in Nederland. Uh, de sociaaldemocraten die, uh, die pleitten altijd voor uh, sociale zekerheid. Maar wilden dat uh, vooral geregeld zien door de staat. Dat was ook al voor de Eerste Wereldoorlog zo. Uh, de staatkundig gereformeerde partij uh, stemde uh, als enige partij tegen. En dat was destijds een tweemansfractie. En de fractievoorzitter, dat was dominee Pieter Zand. En die legde uh, toen een uh, stemverklaring af. En die kwam toen met het verwijt van staatssocialisme. Als we deze weg zouden aflopen... Dan zou er een situatie ontstaan dat uh, de mensen van de wieg tot het graf onder voogdij van de staat kwamen. Bij het horen van het woord staatssocialisme uh, barstte de Kamer in uh, lachen uit. Degenen die de 65 reeds hebben overschreden ontvangen ook de uitkering. Tot deze categorie behoort de 70-jarige heer Bakker. En die woonde in de Amsterdamse Boterdiepstraat ik ga ervan uit dat hij uh, alleenstaand was, want de kranten reppen niet van de aanwezigheid van een vrouw. En uh, dat hij alleenstaand was, dat betekende dat hij die 2 januari 1957 naar huis ging met ruim 15. Gulden. Als je dat naar nu omrekent, hè, dat kan, uh, er zijn, zijn uh, koopkrachtomrekenmachines, het internet, dan kwam dat neer op een koopkracht, nu, van 95 euro. Dat komt niet helemaal in de buurt van de huidige uitkering, maar het was, uh, het was een, een redelijk bedrag. Op grond van de Algemene Ouderdomswet zal een pensioen worden verstrekt aan ongeveer 715.000 personen. Hiermee zal jaarlijks een bedrag gemoeid zijn van ongeveer 765 miljoen gulden. Altijd leuk om te horen, Philip Bloemendaal. We keken terug naar 2 januari 1957, de dag dat 65-plussers van Nederland voor het eerst AOW kregen.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 granny too. De buutsingel van de Nederlandse zangeres Sherry Diane. En u hoorde ook Candy Dulfer een partijtje mee toeteren. Come on uh, my house heet het nummer. Het is negen uh, minuten voor tien. 2012 zal een roerig jaar worden in China. De autoriteiten worden steeds vaker geconfronteerd met sociale onrust. Vorige week nog zette de politie traangas in de havenstad Hainan in. En ook in Wuhan in Zuid-China was het onrustig. En dat zullen niet de laatste opstanden zijn in China. Correspondent Marije Vlaskamp, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is de kern van al die onvrede? Uh, mensen die uh, zien dat uh, ja, ze hun land kwijtraken, hun huizen kwijtraken... en komen daartegen in opstand. Dat de overheid land en huizen in beslag neemt... om uh, ja, daar bijvoorbeeld fabrieksterreinen of uh, villa-wijken op te zetten... is niks nieuws. Dat mensen daar niet blij mee zijn omdat ze weinig compensatie krijgen... Uh, ja, dat is ook niet nieuws. Maar wat wel nieuw is, is de felheid waarmee ze opkomen voor hun eigen bezit. En hoe ver ze durven te gaan de confrontatie uh, met de autoriteiten. Bijvoorbeeld in Wuhan. Daar is uh, vanaf september gedemonstreerd. Zo fel dat uh, de partijsecretaris en uh, ja, de politie dat dorp eigenlijk gewoon verlaten hebben... Ja, daarna gingen ze natuurlijk door die dorpelingen. En ze hebben echt een succesje geboekt. Ze hebben weer Over de hele, ja, hele China hebben ze media-aandacht gekregen. Ook internationaal veel media-aandacht. En nu is er een onderzoekscommissie aan het werk om te kijken ja, wat, wat er aan de hand is en hoe ze die mensen ja, weer in het gareel kunnen krijgen. Dus ja, dat is uh, anders dan vroeger. Dat is wel een bijzondere ontwikkeling, want ja, de communistische partij staat er nou niet echt onbekend, uh, transparant, uh, toegevend te zijn aan eisen van de bevolking tegen moeten willen komen. Nee, daarom is het in Wuhan in eerste instantie ook uit de hand gelopen. Ja. Er zat een partijsecretaris al 40 jaar... en die knappelde steeds meer van het land van de mensen af. Dat pikten ze niet meer. Toen gingen ze demonstreren, maar werden met een kluitje in het riet ge ge ge ja gestuurd. En ja, toen sloeg de vlam echt in de pan. Uh, de Chinese overheid heeft een soort beleid van... Ja, aan de ene kant uh, de zachte hand... maar als het ook maar een heel klein beetje roerig wordt... gelijkgewapende politie, rellenpolitie erbij, traangas erop... alsof het ja, volk dus eigenlijk een uh, vijand is. Nou, wordt mensen hun land al jaren ontnomen, hun huizen ook ontnomen? Uh, dat speelt dus al een tijd, en vooral lokaal en regionaal. Wat maakt de situatie dan nu zo uh, extra gevaarlijk? Nou, wat je ziet is dat uh, Chinezen ze, uh, steeds meer toegang hebben tot sociale media. We hebben hier geen Twitter, maar we hebben een Chinese variant, Weibo... Dat is gigantisch populair, er zitten een half miljard mensen op, moet je je voorstellen hoeveel. Nou, als dan één iemand daarop begint te posten, dat is niet weg te censureren. Dus al die verhalen over de onvrede, de demonstraties, het onrecht, die gaan steeds sneller rond en steeds meer mensen weten er ook van. Nou, uh, ja, in China is een soort gezegde zwang dat heet met geld stabiliteit kopen. Dus op een gegeven moment, uh, als het uh, maar genoeg uh, aanhoudt, het protest, dan loopt het op hetzelfde resultaat als het uit. Mensen krijgen iets meer geld. Ja, als ze dat in Wuhan nou gelijk hadden gedaan, dan was het uh, niet zo uit de hand gelopen. Maar dat is het wel. En ja, er is een soort waterscheiding uh, daardoor op ontstaan. Uh, mensen kijken er echt naar van ja, uh, die, die, die dorpelingen zijn zo ver gegaan met een protest, gaan anderen daar ook van leren? Ja, en er broeit dus van alles. En staat ons, uh, nou ja, ons, of de Chinezen vooral, een, een Chinese lente te wachten? Nou, zo moet je het niet zien. Het is inderdaad uh, broeien, het is rebellie. In opstand komen tegen onrecht, maar geen aanval op het systeem. Dus het is geen revolutie. Wat wel interessant is, en dat is echt uh, ja, iets uh, wat na kan gebeurd is... is dat nu duidelijk wordt dat uh, ja, in die uh, partijregionen... je moet je voorstellen hebben, we weer één partij, de communistische partij... Nou, dat is uh, op nationaal niveau maken die de dienst uit... maar ook lager in dorpen, gemeenten, steden... Nou, op lager niveau uh, zijn partijsecretarissen heel conservatief. Gewoon een harde aanpak uh, tegen iedereen die iets te mokken heeft. Maar op de hogere niveaus wordt nu uh, ja, een debat gevoerd van... moeten we niet liberaler zijn, moeten we niet transparanter zijn... moeten we burgers met hun klachten niet serieuzer nemen. Nou, dat is uh, voor China wel uh, nieuw dat zo'n debat wordt gevoerd. Dat is echt een nieuwe ontwikkeling. Komend jaar krijgt de partij trouwens uh, een nieuw leiderschap. Zal dat een verandering betekenen? Nou, je moet niet uh, zien dat zo'n zo nieuw politbureau hè, dat dat, uh, onmiddellijk gigantische veranderingen gaat uh, doorvoeren. Het hangt er ook een beetje vanaf wie die zetels in het politbureau krijgt. We weten een beetje ja, wie er voor Chinese uh, begrippen dus liberaal denken. Maar als die een toppositie krijgen dan zijn er nog... ...tienduizenden partijsecretarissen op lokaal niveau ja, die de boel willen houden zoals het is. Dus uh, ik verwacht zelf van een nieuw leiderschap geen immense verschuivingen. Vooral omdat Peking niet zo gek veel in de melk te brokkelen heeft in al die provincies. Het is een centraal geleid land en ja, provincies en uh, lokale overheden die zijn heel zelfstandig. Dus uh, ja, het feit dat het debat gevoerd wordt is natuurlijk een goed teken. Dat is interessant. Uh, er is ruimte in het denkwereld voor verandering... Maar ja, het zal niet zo snel gebeuren dat uh, iedereen ineens anders gaat denken. En dat die harde aanpak van uh, mensen die uh, ontevreden zijn ineens uh, ja, verandert in een ander systeem. Nee, maar de ontevredenen zijn dus wel wat minder bang voor het, uh, ge, uh, de gewelddadige reactie van de overheid. Wat, wat gaat dat opleveren, denk je? Nou, ze zijn nog steeds wel bang voor de overheid en de, maar men durft de uh, reactie en in daarvan. Ze durven in opstand te komen omdat ze zich steeds meer bewust zijn van hun rechten. En dat willen ze steeds, ja, feller willen ze dat beschermen. Zoals zo'n partijsecretaris uit een stad waar Woekan al, uh, ja, waar onder valt. Die, die viel uit tegen de media. Die zei, mensen worden steeds slimmer, de magen worden steeds groter en ze zijn steeds lastiger te besturen. Ja. Nou, dat, dat staat als een paal boven water. En daardoor zal je dus ook steeds meer opstanden zien waarbij mensen verder gaan om hun recht te halen. En de staat zal er op een andere manier mee leren moeten omgaan. Conclusie 2012, geen Chinese lente... maar daarmee is niet gezegd dat het een rustig jaar wordt in China. Dat zou je kunnen zeggen. Uh, kijk, met de economische ontwikkeling is steeds meer land nodig. Ja. En uh, ja, iedereen wil er wat mee. En diegene die aan het kortste eind trekt, uh, die pikt dat niet meer. Uh, er wordt ook algemeen gezegd... conflicten horen erbij in dit stadium van uh, de ontwikkeling in China. Uh, het is alleen dat de overheid er anders mee om zal moeten leren gaan. Niet gelijk... Op de paniekknop uh, uh, drukken en de politie inzetten. Maar serieuzer met de burgers omgaan. Want anders krijg je inderdaad het ene oproer naar het andere. Dankjewel, correspondent Marije Vlaskamp vanuit China. Wij gaan naar het nieuws van 10 uur en daarna zijn we bij u terug met uh, ja, 2012. Is het jaar dat de wereld vergaat. Althans, dat zeggen een aantal onheilsprofeten. Straks de zin en onzin van dergelijke voorspellingen. En natuurlijk het ochtendmeer van Henk Westbroek. Na het nieuws met Dorat Megens. Tot zo.